8 uur, Jobboot, met het NOS-journaal. De twee Franse journalisten die eerder vandaag ontvoerd werden... in het noorden van Mali, zijn kort na hun ontvoering gedood. Dat is bevestigd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken. De twee radiojournalisten waren bezig met een reportage over de Touaregs... toen ze door al qaeda rebellen werden overmeesterd. Eerder deze week werden vier Fransen vrijgelaten... die waren ontvoerd door islamitische extremisten. De Nederlander Sjaak Rijken zit nog steeds in Mali vast. Hij is ontvoerd in Timbuktu toen hij daar op vakantie was. In Groot-Brittannië zijn rellen uitgebroken in een gevangenis in Maidstone in het graafschap Kent. Er is een speciale eenheid van de politie uitgerukt om de rust te herstellen. Ongeveer 180 gevangenen zouden zijn betrokken bij het oproer. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie is de onrust beperkt tot één vleugel van de gevangenis. In Maidstone zitten mensen die een straf van meer dan anderhalf jaar moeten uitzitten. Het overlijden van prins Friso valt koning Willem-Alexander nog altijd zwaar. Tijdens een emotionele toespraak in de oude kerk in Delft... zei de koning dat het gemis van zijn broer groot is. De wond begint volgens hem de eerste tekenen van genezing te vertonen... al kan hij niet overzien hoe het litteken met hem zal vergroeien. Tijdens de besloten herdenkingsdienst in de oude kerk in Delft... stonden familieleden, vrienden en collega's van Friso stil... bij zijn overlijden in augustus. Ook zijn echtgenote Prinses Mabel haalde herinneringen op aan Frizo. De dienst werd bijgewoond door 900 gasten uit binnen- en buitenland... onder wie Bisschop Tutu, oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan en premier Rutte...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 Het weer droog en bewolkt, vanavond vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst nog droog, maar later opnieuw buien met dan zeeharde tot stormachtige wind. Ook morgen overdag buien mogelijk met onweer. Temperatuur morgen rond 12 graden. Dit was het Nationaal. Mijn naam is Romane. En dankzij Feyenoord topscorer heb ik een baan gescoord en daar mag ik Feyenoord ook mee feesten. Topscorer is meer dan voetbalproject van het jaar.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl/slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. We gaan even de velden langs. We beginnen in de arena Richard van der Waaden. 62 minuten gevoetbald in Amsterdam. Nog altijd 0-0. We zijn aanbeland in een belabberde fase. Het voetbal van Ajax wordt eigenlijk met de minuut slechtere kansen. Aan de kant van Vitesse, Prupper en Ibarra. Maar de Arnhemmers falen in de afwerking. Gele kaart nu voor Paulsen. Het loopt niet bij Ajax dat zojuist wel bijna op 1-0 kwam. Het was Kasja die bijna een eigen kool komt. Twente NEC, Ronald van der Geer. Nou, dat is best te bekijken waard. Na een minuut of twintig is het 0-0. Uh, zijn er mogelijkheden geweest voor uh, Twente. De meest recente voor Egan. voor zijn Rosales vanaf de rechterkant. kleinste man op het veld. Kopt uiteindelijk tegen de handen aan van uh, Callum Johnson. Die uh, tot nu toe uh, weigert de deuren open te doen. Waarop uh, Twente toch hard aan het kloppen is. Maar het is nog 0-0 na twintig minuten. AZ Ado en die houdkamp. Ook 0-0, maar niet verheffend. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. Regen nu eh, dwars over het veld. En ook nog een wind die in het voordeel op dit moment is voor ADO Den Haag. Want die spellen met wind mee, maar het heeft nog weinig kunnen opleveren. Nog altijd 0-0. De late wedstrijd straks om kwart voor negen is PSV tegen Pex Wolle. U hoort geluid uit Engeland. Arsenal-Liverpool, Arman Afsaroglu. Nog 12 minuten bij deze wedstrijd 2-0. De voorsprong voor Arsenal dat ronduit indrukwekkend speelt in deze wedstrijd tegen Liverpool. Liverpool dat geen antwoord heeft op dat dynamische middenveld van Arsenal. Arsenal heeft de totale controle over deze wedstrijd. En het is gewoon een indrukwekkend optreden van de ploeg van Arsene Wenger. Die hard op weg is deze wedstrijd te gaan winnen. En zo vijf punten voorsprong te nemen op de nummer 2 in de Premier League Liverpool. Het staat met nog ruim 10 minuten 2-0. Van de gier. We kijken naar een dubbele flikvlak en een schroef en hij staat. Het is Egan die het doelpunt maakt voor FC Twente. Zo viert hij is dus een tweede competitiedoelpunt. Mooie goal van de 19-jarige is. Maar het was eigenlijk een rebound. Higden levert de bal in bij Tadic. Die kijkt eens dus wat om zich heen. Ziet Castaños aan de rechterkant zijn schoot. Rechterkant strafselgebied op de voeten van Calle Johnson. Maar dan staat Egan die een beetje om Castaños heen speelt klaar om de rebound te benutten. En uh, vervolgens, ja, misschien is het vieren van de goal wel mooier dan de goal zelf. Hoewel men daar op het... Uh op de tribune je anders over zal denken, want de opluchting is groot. FC Twente, dat sterker en sterker werd en kans op kans creëert, heeft dan eindelijk de eerste goal van de wedstrijd te pakken. En het is dus die Shadrach Egan, die 19-jarige is die zo belangrijk is geworden zoals ik zei. Nou, dat toont hij hier eens te meer, want hij maakte de 1-0 voor FC Twente na 23 minuten. Het is een terechte voorsprong tegen NEC. Ajax houdt al wekenlang de 0, maar wel aan de verkeerde kant. Richard van der Maarten. Ja, dat is ook zo. Maar in de Amsterdam Arena nog geen enkele wedstrijd verloren. Dit seizoen dat dan weer wel. 0-0, 67 minuten. Vitesse het balbezit aan de linkerkant. De combinatie via Havenaar en Van Aanholt. Er wordt verdedigd door Ajax. Goed in dit geval zelfs door uh, Siktorzon die nu de bal komt halen. Dan wil Serrero de bal. Is het Van der Heijden die inglijdt? Zo willen we het voetbal een beetje zien. Er moet wat gebeuren hier in de Arena. Want het is saai. En er wordt uh, gewoon uh, heel veel, uh, ja er gaat gewoon veel mis, veel fouten aan beide kanten. Pruppen nu naar Feyenovic. Van der Heijden Heijde zou dan van Anolt weer kunnen inbazen. Die daar nog altijd vrij diep staat aan de linkerkant van het veld. Bos is uit zijn dugout gekomen. Veel aanwijzingen geeft hij aan zijn ploeg. Want Ajax is kwetsbaar. Dat blijkt in deze wedstrijd opnieuw. Atsu komt naar de bal toe. De Ganees speelt hem terug naar Kasja. Kasja die een minuut of vijf, zes geleden bijna een eigen doel kopte En dan schopt Veldhuizen, de keeper van Vitesse, de bal zomaar over de zeilen. Tom achter Van der Heijden en uh, dat zie je wel meer in deze wedstrijd. Dat uh, de Pazing bijzonder slordig bezorgd is. Zowel aan de kant uh, van Vitesse maar zeker ook aan de kant van Ajax. En Wissel de eerste pas in uh, deze wedstrijd. Boylussen gaat erin komen en Palsen de verdedigende middenvelder eraf krijgt een handje van Frank de Boer. Het staat in de arena nog steeds 0-0 met een minuut of 20 nog op de klok. Nog geen doelpunt in Alkmaar. Hoe is het met de kansen en de afstand? Nou, ook niet echt veel. En als er mogelijkheden zijn, dan zijn ze voor AZ 0-0 de stand bij AZ ADO. En het is ook lastig voetballen met de wind, want als het waait, dan waait het hier twee keer zo hard in maar Zo lijkt het wel in het redelijk open stadion wel een mooi stadion, dat blijf ik zeggen. Balbezit nu voor ADO Den Haag achterin. ADO dat speelt met een nogal verdedigende opstelling, mag je wel zeggen. Vier verdedigers, twee man vlak daarvoor, dan drie middenvelders en één simpele, of eenzame spits, uh, moet ik zeggen. Ook een simpele spits, want hij is lang, kan goed koppen. Maar uh, uh, hoogstandjes hoef je van Michiel Kramer niet te verwachten. Nu balbezit van Ortiz. Mooie paas naar de linkerkant. Bal uh, opgevangen door Martens. Martens gaat lopen met de bal en glijdt weg. ai! En Dan uh, levert hij wel zomaar in bij Geert. En Geert levert dan ook weer in en kan AZ-aanval weer overnemen met Goedelje. Maar het is niet goed. Het is uh, uh, wel spannend natuurlijk, want het staat 0-0. Maar weinig kansen, weinig mogelijkheden. Ook na een kwartwedstrijd niet bij AZ tegen ADO. Hoe lang is het nog bij Arsenal in Verpool, Arman? Nog vijf minuten te spelen. 2-0 de voorsprong voor Arsenal. Dat het onheil een beetje over zichzelf afvloekt in die laatste tien minuten. Want Wenger die heeft drie wissels toegepast en heeft drie verdedigers de ploeg ingebracht. Dat zijn hele verdedigende wissels, want hij heeft er middenvelders en aanvallers afgehaald. Net is maken Cazorla Bijvoorbeeld vervangen door een linksback, Jenkinson. En je ziet ook dat Liverpool in de afgelopen 10 minuten een aantal mogelijkheden kreeg. Net kreeg Coutinho nog een aardige kans. En ook Sturridge was opeens te vinden voor keeper Chesney. Maar als Liverpool een keer een kans krijgt dan staat daar een hele goede keeper. In de goal van uh, Arsenal. Wojciech, Chesny, de jonge Paul die uh, twee keer goed redding bracht. Waardoor Arsenal nog steeds een comfortabele marge heeft. Twee doelpunten dus. 2-0 de voorsprong. Dankzij die schitterende doelpunten van Cazorla in de eerste helft. En Ramsey in de tweede helft. Nu Liverpool misschien met Moses. Halfwege de helft van Arsenal op uh, Coutinho. Maar dat uh, lijkt niks uh, op te gaan leveren. Deze avond van Liverpool. Arsenal moet het nog vijf minuten volhouden. Dat leidt tegen Liverpool met 2-0. Twente veel sterker, Roland van der Geer? Ja, veel sterker. Hoewel nu uh, er een schot is van uh, NEC, van Marnik Vermel. Die Belgische rechtsachter. De bal gaat uh, voorlangs de goal van uh, FC Twente. Nee, Twente veel sterker. Heeft de bal, uh, laat fris en fruitig voetbal zien. En het heeft dus al geleid tot de nodige mogelijkheden. Eén ervan benut in de rebound. Nadat Eerst Johnson een uh, inzet van Castanjos in de weg lag. Door uh, Egan. Hij zette Twente dus na 23 minuten op een 1-0 voorsprong. Dat was ook nog wel nou, dus een minuut of tien geleden, denk ik. spraken van enige paniek. Toen Castanjos werd aangespeeld en op de grond viel, zich wat overstrekte, direct ook naar de lies viel, uh, voelde. Ja, het leek erop alsof hij een spierblessure had opgelopen, die spits van Twente, maar hij is opgelapt. Hij staat er gewoon weer, terwijl Egan nu nog eens te horen krijgt dat agressiviteit prima is, maar dat hij niet over de schreef mag gaan van scheidsrechter Hichtler. Vrij trap voor NEC, een metertje voor de middenlijn. dat doet de convoy. die vrijtrap trappen. En uiteindelijk is het eindstation Marsman, de keeper van FC Twente, die deze week een, zijn contract verlengde voor de tweede keer al dit. ...dat hij eerder beloofde tot 2015 te blijven, hebben de goede prestaties in het eerste helftal ertoe geleid... ...dat hij nu tot 2017 verbonden is aan FC Twente. Dat weer de bal heeft met Ebicilio, uh, zoekt naar promes aan de rechterkant, ook gevonden... Promes heeft ruimte om een voorzet te geven. Want Kabessi is even in geen velden of wegen te bekennen. Zijn voorzet, die van Promes dus, wordt door Van Eyde uiteindelijk over de achterlijn gewerkt. En een corner voor FC Twente. Logischerwijs komt Tadic zo over. Van de linker naar de rechterkant. Zegt nog even tegen Promes, blijf maar even hangen. Misschien kunnen we een korte variant proberen. En de aanwezigheid van Promes zorgt er dan ook voor dat er twee spelers van NEC uit het strafstopgebied weg zijn. En Tadic zal nu toch ongetwijfeld voor die lange variant kiezen. Ja, dat gaat hij ook doen. Hoewel die Promes nog even longt. Maar die bal komt bij de eerste paal. Wordt aangeraakt. Komt uiteindelijk terecht aan de linkerkant van het veld bij Egan. Snel draaien. Afrekenen moet hij met Victor Paulson. Nog altijd Egan. Handige beweging. Draait van links naar rechts. Dan gaat Paulson onderuit. Kan Egan de bal in het schafselgebied aan Nebisilio geven. Die speelt de bal door de benen van Vermel. Dan gaat die bal weer terug naar Egan. Zijn voorzet door Van Eyde uit de doelmond weggekopt. Maar dan is het toch door NEC weer inleveren geblazen bij FC Twente. Dat zeer dominant is in het eerste half uur. En dus slechts één goal heeft gemaakt. doelpunt werd gemaakt na 23 minuten door Egan, maar ja, er komt ongetwijfeld nog een Twentse treffer bij. 0-0 is natuurlijk wel leuk in de arena, maar er heeft niemand echt baat bij, uh, Richard. Nee, maar het lijkt er af en toe een beetje op dat beide ploegen daar toch wel blij mee zijn met één puntje, terwijl er nu een wissel komt, de eerste aan de kant van Vitesse Piazzon, de topscorer van... De Arnhemmers gaat eraf en Kazajsvili, de Georgier, gaat er dan inkomen, is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Atsu, de Ghanese En dan mag hij het dus voor de laatste 18 minuten van dit saaie duel, want dat is het toch eigenlijk, het zwakke duel ook tussen Ajax en Vitesse, mag deze Kazajsvili het in de punt van de aanval naast Havena gaan proberen. Want Vitesse gaat ongetwijfeld wat meer risico's nemen. Nu Fiche voor Ajax. Maar de paas op Siepdorzon is dan ook weer onnauwkeurig. Veldhuizen pikt hem op. Het gebeurt allemaal in de 73ste minuut van deze wedstrijd. Ja, het publiek baalt vooral van de vele terugspeelballen die te zien zijn ook weer in de tweede helft aan de kant van Ajax. Er zit geen stootkracht in het elftal. Geen creativiteit. Heel erg weinig flair. En dat gaat regelmatig gepaard natuurlijk vanaf de tribunes met een streamend fluit Ajax nu misschien nu, op de held van Vitesse. Maar ook deze paas is weer bijzonder slordig in de handen van Veldhuizen. En zo staat het nog steeds in de arena 0-0. Dezelfde stand in Halle, maar en die had dan. Het begint sterker te worden, krijgt de vierde hoekschop vanaf de linkerkant. En als ik het goed zie in de verte zie ik Roy Berens daarbij staan. Die gaat die hoekschop nemen met zijn linkerbeen. En uh, moet de bal voor het doel gaan komen. Of is het toch Maarten Martens die het gaat doen? Uh, het is Martens uh, met de voorzet richting tweede paal. En die komt zomaar bij viergever terecht. En die heeft de handen bij het hoofd, want hij raakt hem niet lekker. Hij zegt uh, dat het een hoekschop is, maar dat uh, zegt de beste scheidsrechter van Nederland, Björn Kuipers. Dat kun je wel vergeten, want de bal gaat naast het doel via jouw been, viergever. Nog altijd 0-0, 28, 29 minuten alweer gespeeld. Ik zei het al, AZ wordt ietsje sterker, heeft wat hoekschoppen gekregen... maar heeft uh, nog niet dat overwicht kunnen uitdrukken in doelpunt. En dat is toch datgene wat deze wedstrijd hard nodig heeft. 0-0 bij AZ-ADO. Is Arsenal Liverpool al afgelopen, Arman? De laatste minuut aangebroken van de wedstrijd. 2-0 de voorsprong voor Arsenal dat 75 minuten lang een uitstekende wedstrijd speelde. Maar het laatste kwartier mede door drie verdedigende wissels van trainer Wenger. Liverpool een beetje heeft teruggebracht in de wedstrijd. Net weer een aantal goede kansen gezien voor Liverpool. Suarez had de bal moeten afspelen op Sturridge. Maar besloot het zelf te proberen en schoot een paar centimeter langs de paal. De verkeerde kant van de paal voor Suarez. En er was een wat vreemde uittrap van Chesney die Sturridge opeens kon overnemen. Maar Sturridge schoot die bal naast. Waardoor Liverpool niet heeft gescoord en nog steeds 2-0 achter staat. Liverpool dat het wel probeert. Als er drie minuten extra tijd bij komen, Maar een hele vreemde paas van Sturridge. Die zich halverwege de helft van Arsenal bevindt. Dan een brede paas wil spelen. Maar die bal zomaar over de zijlijn speelt. Waardoor Arsenal mag ingooien. Die overwinning voor Arsenal die komt niet meer in gevaar. Want de ploeg uit Londen staat met 2-0 voor tegen Liverpool. En er zijn nog maar twee minuten te spelen. Quincy Promes op een voorzet vanaf de rechterkant van Rosales. Twente tikt er lustig op los. En dat moet uiteindelijk wel een keer tot een goal leiden. En dit is een hele mooie, want hij komt vanaf de rechterkant. Als Rosales in eerste instantie daarvan opzet met Gutierrez. dan komt hij helemaal vrij rond het 5-meter gebied. Zo'n halve omhaal achter Calle Johnson. 2-0, de voorsprong voor Twente. van Robin Sick. We gaan naar Arman. 93e minuten, drie minuten extra tijd zitten erop. Een hoekschop nog wel voor Arsenal, maar dan vindt Martin Atkinson het goed. Arsenal wint in het eigen Emirates Stadium met 2-0 van Liverpool... in deze topwedstrijd in de Premier League. Een topwedstrijd die nooit echt top wilde worden. Omdat Arsenal gewoon te goed was. Arsenal dat voor deze wedstrijd twee punten voorsprong had. Op de nummer 2 Liverpool. Maar door die schitterende goals van Cazorla en Ramsey. Deze wedstrijd met 2-0 wint. En zo nu een voorsprong van vijf punten heeft in de Premier League. Op nummer twee Liverpool. Arsenal -Liverpool 2 Liverpool. Arsenal-Liverpool 2-0. Het is een magere topper. Maar door die 0-0 is eigenlijk Vitesse wel nog spannend Richard van der Maarten. Dat is misschien dan het enige. Want van goed veldspel is geen sprake. Zeker in de tweede helft bij Ajax niet. Vitesse is eigenlijk de baas hier in de arena. heeft de beste kansen gehad via Prupper, via Ibarra en ook wel via Piazon een keer. Maar het duurt allemaal te lang aan beide kanten. Dat geldt ook voor Ajax. Dat een keer gevaarlijk was via Fischer. Dat via Kasja bijna op 1-0 kwam een kopbal net naast. Maar veel meer heeft Ajax in de tweede helft eigenlijk niet afgedwongen. Serrero gaat nu naar de grond. Nijhuis staat bovenop. Geeft Ajax een vrije trap. Blind die na de wissel met Boylissen weer op het middenveld is gaan spelen. Wil tempo in het spel van Ajax. Dat is ook nodig natuurlijk. Aan de ruimte daar de, of aan de zijkant daar ligt de ruimte. Maar van Rijn is de bal alweer kwijt. Nu komt Zon assistentie verlenen. En speelt de bal dan weer terug naar Sillessen. Dat is in dit geval misschien ook wel slim. Ook Klaassen trouwens bij Ajax in de ploeg gekomen. Voor de slotfase van deze wedstrijd. 0-0 is het nog steeds in Amsterdam tussen Ajax en Vitesse. En NEC kreeg vorige week weer hoop. Maar die is snel vervlogen. Ronald van der Geer. Ja, ik dacht misschien heel even naar die overwinning tegen Heerenveen. Kijkend naar de ranglijst. Nou, Champions League voetbal is nog haalbaar. Maar als je dan vandaag <laughs> tegen FC Twente speelt, dan uh, is uh, die droom in duigen. Dat is 2-0 na 36 minuten. En als je alle topploegen, tussen aanhalingstekens, ziet uh, dit seizoen, ja, dan zie je toch bij Twente echt het beste veldspel. Je ziet eigenlijk toch wel een elftal met heel veel vertrouwen, ondanks de nederlaag tegen ADO vorige week. De wedstrijd overigens die na een 2-0 achterstand ook gewoon door Twente gewonnen had kunnen worden. Een gebrek aan schotkracht zorgde er toen voor dat ADO won. Maar uh, nee, Twente moet uh, alleen Zorgen dat het niet heel erg nonchalant wordt. Want de NEC heeft weinig te vertellen. Nu op de counter is Rex ervandoor. Maar die staat toch tussen vier man van Twente in. Het lijkt me een wonder als die daar uitkomt. Nee, wonderen bestaan niet. Hij komt er ook niet uit. En dus is Marsman gewoon het eindstation van deze korte opleving van NEC. Twente dat dus via Promes op een 2-0 voorsprong kwam. Ik denk dat Twente zes kansen heeft gehad. Er twee heeft benut. Nou, dat is prima voor de eerste helft. En daar zal Alfred Schreuder, die vandaag zijn 41ste verjaardag viert, zal daar best tevreden over zijn. Je zag ook echt zo'n zo gebaar van opluchting en zegen. Na die 2-0 goal van Promes. Weer balbezit voor Twente even in de achterkant. De lijn. Scandinavische verdedigers spelen elkaar de bal toe. Twente gaat weer voorwaarts. 2-0 voorsprong, nog 8 minuten tot aan de rust. Hij het nog steeds beter, Andy. Ja, en nu even tegen team Man, omdat Zuiverloon pijn aan de hand heeft. Hij kwam in botsing met de tegenstander. En ik denk dat een vinger uit de kom is gegaan. En dat is heel pijnlijk. Nu, het staat nog altijd 0-0. Inborp voor AZ, snel gegooid. En op Johansson, de spits van de Alkmaarders. En die wordt even aangetikt door zijn tegenstander. En dat is Malone, die even de restbackpositie heeft overgenomen van Zuiverloon. Zuiverloon die nu wel weer terug is. En met een verbandje om de hand speelt. Wel een vrije trap vanaf de linkerkant. Kan iets gaan opleveren naar 96. 30 minuten spelen voor AZ. Grote kans gezien. De eerste eigenlijk van de wedstrijd. Goede actie van Johansson naar Berens. En die schoot via Cortinho. de benen van Cortino over het doel van ADO. Daarna een mogelijkheidje voor Gert, voor ADO. De eerste mogelijkheid voor de Hagenaars. Maar nu dan een vrije trap voor AZ vanaf de linkerkant. Een tweemansmuur neergezet door Kuipers. Twee man achterin, onder andere Wuitens om te koppen en Viergever. Viergever die dat al eerder succesvol deed in deze competitie. bal gaat over beide mannen heen. En wel tot hoekschop verwerkt door Cabellet de druk wordt iets groter van AZ. Even kijken of deze hoekschop nog iets oplevert. Vanaf de rechterkant van Gudmundsson. Want met die wind kun je van alles verwachten. Lastige wind hebben de spelers veel moeite mee. Met de linker van Gudmundsson. Nee, hij houdt even in. Want hij moet even wachten. Omdat de scheidsrechter een paar spelers uit elkaar haalt. En dan nu gaat hij zijn aanloop nemen. Johan Berg Gudmundsson met zijn linker vanaf de rechterkant. Een indraaiende bal. Daar komt hij. richting die tweede paal wordt weggekopt. En wordt hij opgevangen? Nee, niet door iemand van AZ... En dus is deze mogelijkheid voorbij 37 minuten gespeeld. En het staat nog altijd 0-0 bij AZ door Den Haag. Vertel eens wat anders dan 0-0 Richard van der Maarden. Ook Vitesse gaat nog wisselen. Ik zal de stand al niet noemen. Astou gaat eraf en Kakuta komt erin voor de laatste acht minuten. En ja, we hopen toch dat er nog wat gebeurt in die slotfase. Terwijl Ajax nu ook nog een keer gaat wisselen. Scheune in de ploeg brengt. Had wat last van zijn enkel. Maar mag nu in de slotfase van deze vlakke wedstrijd tussen Ajax en Vitesse dan toch nog meedoen. 0-0. Kansen zijn er wel geweest. Maar het veldspel, zeker aan de kant van Ajax, is ondermaats ook weer in deze wedstrijd. De bal van Veldhuizen gaat ...naar voren. Daar staat Kakuta. Dus zojuist de ingevallen bij Vitesse. Terug naar Prupper. een van de betere spelers op het veld. Breed naar... Uh, wie is dat? Ibarra. Ibarra met een versnelling. Bal naar de zijkant. Daar staat Leerdam. Leerdam. Leerdam nog altijd. Kan het strafschopgebied binnenwandelen. paast de bal dan weer terug naar... Wie is dat? Dat is uh, balverlies. In elk geval van Kazajsvili... ...bij uh, Vitesse. Dan gaat het opnieuw naar voren. Vangt Vitesse via Fijnhof iets weer op. En dan via Van der Heijden. Kan de ploeg uit Arnhem opnieuw bouwen aan een aanval. Ajax moet terug met alle spelers nu op de eigen helft. De crossbal van Van der Heijden is uh, net binnen. Daar aan de rechterkant van het veld. Ja, het spel mag door. En Leerdam zou dan een voorzet kunnen geven. Kassijsvili wil de bel wel. Gaat het strafschopgebied in. Wordt verdedigd door Denswil. Staat nu op de rand van de 16 meter. Voorzet moet komen. Aangeraakt nog weer door Denswil. En dan in de handen van Sillesen. Die de bal vervolgens direct weer uittrapt. Want Ajax heeft natuurlijk ook haast. Ajax dat via De Jong nu de bal heeft. In de buurt van het doel van uh, Vitesse. Uh, de Jong die twee goede kansen heeft gekregen. Ook in deze wedstrijd verslikt zich dan weer in Kasja. En dat heb ik ook al vaker gezegd vanavond. Het zijn vooral de verdedigers die de duels winnen van de aanvallers. Zeven minuten nog in deze wedstrijd. En Ajax en Vitesse, ik denk dat het gewoon een bloedeloze 0-0 gaat worden hier in de arena. Ooit in een heel grijs ver verleden was dat wel anders. In 1972 won Ajax van Vitesse met 12-1 en dat is nog altijd de grootste overwinning in de eredivisie ooit. Toen met die prachtige namen Kruijf Neeskens en ook Dick van Dijk misschien wel in het beste Ajax ooit op de mat. En hoe anders is het tegenwoordig anno 2013. Ajax maakt heel, heel weinig klaar, ook weer in deze thuiswedstrijd tegen Vitesse. Het staat in de slotfase met nog zes minuten, nog altijd 0 tegen nul. Ik denk dat Twente uh, de weer koplopen wordt, Ronald van der Geer. Nou, ik denk dat ze dat blijven. Want Twente maakt wel heel veel klaar. Naast lekkere broodjes in de perskamer, eigenlijk ook prima veldspel. Na bijna 42 minuten en 2-0 voorsprong. Dus niks aan de hand voor de tukkers. Hoewel NEC nu weer eens een stuiptrekking heeft. Met Juncture aan de linkerkant. Ja, die speelt dan Kolwijk aan. Maar ja, dit zien we steeds. Als NEC dan op de helft is van FC Twente. Dan is het razendsnel balverlies. En kan Twente er weer uitkomen. Zelfs nog wel een beetje slim van Twente. Om NEC zo af en toe eens te laten komen. Want dan is er tenminste wat ruimte om te voetballen. Maar bij tijd ...is het veldspel van Twente echt om, om te smullen. Het zijn jongens die ja, genieten van het voetbal... ...en ook de mensen op de tribune laten genieten. Misschien is de marge nog wel klein, 2-0 na 42 minuten. Daar is Promes, daar is Promes in het grasopgebied. Breuer worstelt met de bal en trapt hem uiteindelijk dan maar corner. Nadat Bieland al een minuut geleden ook kans op 3-0 heeft gekregen... de voorzet van Tadic vanaf de linkerkant. Verdediger mee voorin. Kopte de bal over. En nu dus die actie van Promes. Zo'n 1 op 1 duel met Breuer. En Breuer weet het dan niet meer. En trapt hem dan maar over de achterlijn. Corner komt van uh, Tadic. Natuurlijk van Tadic vanaf uh, de rechterkant. Promes staat daar weer bij. Zorgt er dan ook voor dat Leijwa Kabessi en Jantjer niet in het strafselgebied staan. Voor uh, Doeman uh, Johnson. Daar komt die uh, corner. Wordt uh, verlengd richting de tweede paal. Ja, daar stond wel uh, Bengtson. Nadat uh, Bieland die bal doorkopte. Maar gaat uiteindelijk uh, zonder aangeraakt te worden over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Johnson na 43 minuten, bijna. Is het 2-0 voor Twente tegen NEC? Ook 43 minuten in Alkmaar, Andy? Ja, uh, 41. Uh, ik zal niet zeggen of wel het staat, maar er is nog niet gescoord. Wel een hoekschop voor ADO Den Haag. Bal voor het doel, maar vangbal voor... De keeper Esteban van AZ. En net een uh, nou, aardige mogelijkheid. Maar dat was er wel omdat Jan Buitens de bal toch zichzelf, uh, tegen, tegen zijn eigen paal aankopte. Leverde daarna die hoekschop dus op voor Ado Den Haag. Een van de weinige momenten dat Ado in de buurt van Esteban is. Uh, AZ wordt wel sterker steeds. En sterker en sterker. En komt wel dichter in de buurt bij Coutinho. Maar weet nog niet uh, het doel te vinden. Nu uh, Aronson, uh, uh, Aaron Johansson die de bal meegeeft aan Berends. Voor de wedstrijd gehuldigd voor zijn honderdste wedstrijd. AZ, goede voorzet. En daar is hij. Daar is hij. De 1-0. Nemanja Goedelje is de maker van het doelpunt voor AZ. En dat is een belangrijk moment. Drie minuten voor rust. AZ open te scoren. was heel belangrijk voor de wedstrijd. Want nu moet ADO gaan komen. En dat uh, zullen ze dan anders moeten doen dan in de eerste 42 minuten. Want toen was het nogal verdedigend. Nu moeten ze gaan aanvallen. Want Goedelje heeft AZ in de 42e minuut op 1-0 gezet. En dan de slotfase in de arena. Riesen van de Maden, hoe lang nog? Ja. Nog een uh, minuut of drie. Ajax probeert er een slotoffensieve. Uit te persen heeft Vitesse nu toch wel flink teruggedrongen op eigen helft. Maar dan bestaat er natuurlijk altijd, als je slecht verdedigt, de kans van de counter. Met Ibarra nu namens Vitesse. Maar die is hem ook weer kwijt. Overigens na een overtreding volgens mij van Ajax. Maar schijt er naar van Laat het spel doorgaan. De bal gaat dan diep richting Sictorson. Leerdam is daar ook bij namens Vitesse. En Leerdam wint dat duel. Sliding is goed op de bal over de zijlijn. En dus een ingooi voor Ajax. Dat nu echt haast heeft. En ook wel wat beter begint te voetballen in die laatste. 10 minuten van deze wedstrijd 0-0. Nog altijd de stand en weer een in ingooi. Maar nu is hij aan de andere kant. Nu is hij voor Vitesse dat echt terug moet. En uh, dat ook in de laatste 10, denk 15 minuten ook geen echte kans meer heeft gekregen. Ingooi moet nog genomen worden. Vitesse neemt daar alle tijd voor natuurlijk. Gemorgen fluit vanuit het publiek hier in Amsterdam. En dan gaat het spel verder met Vitesse. Ja, die counter. Ik zei het al. Daar is Piazon namens de Arnhemse club. Wordt dit de 1-0. En er is ook gefloten door scheidsrechter Nijhuis. En er komt een gele kaart. Een gele kaart voor een speler van Vitesse. En een vrije trap voor Ajax. Dat moment kunnen we vergeten. Want daar ging een voor een overtreding aan vooraf. En dus geeft scheidsrechter Nijhuis in dit geval een gele kaart. En die is voor Kakuta, de invaller van Vitesse. 0-0 nog altijd in deze wedstrijd. We gaan richting de blessuretijd en Ajax heeft heel, heel veel haast. Probeert alles om die 1-0 e nog te maken. Want uh, opnieuw 0-0 na vorige week. Die wandprestatie tegen RKC, dat uh, komt hard aan hier in Amsterdam. Serrero, korte combinatie met de jongen in de middencirkel. Serrero terug naar Blind. Die op het middenveld is gaan voetballen. Het spel daar goed verdeeld. Paas nu naar de rechterkant, naar Van Rijn. Van Rijn terug naar Blind. Diep op de helft van uh, Vitesse. Alle spelers van Vitesse nu op de eigen helft. Daar is de kopbal van de Jong. En daar is het dan bijna 1-0 voor Ajax. Piet Veldhuizen met een katachtige reactie. Redt Vitesse en houdt de Arnhemse club in deze toch wel hele leuke slotfase. Er gebeurt nu ineens van alles op de been. Ajax probeert het nog een keer. Maar Vitesse is ook alert met Kazajsvili. Er wordt slecht uitverdedigd aan de kant van Vitesse. Kazajsvili. En dan zit hij erin. Dan zit hij erin. Dan komt Vitesse hier op 1-0 in de Amsterdam Arena door een goal van Valerie Kazaisvili. Kan er geen lach af bij Peter Bos. Maar Zal hij ongetwijfeld heel erg tevreden zijn met dit doelpunt. Dus even kijken wat daaraan vooraf gaat. Het is uh, nog een herhaling die we te zien krijgen. Met die reactie van Piet Veldhuis op de kopbal van De Jong. Daarvan baalt De Boer natuurlijk. En nu krijgen we in de herhaling de goal te zien van Vitesse. Het is allemaal in de omschakeling. En Kazajsvili, hij scoort vanuit een aanval opgezet aan de rechterkant. Dreigt, gaat dan Denswil wil binnen door voorbij en schiet de bal dan laag in de lange hoek buiten bereik van Sillessen. dan gaat het vingertje omhoog bij de G ...brengt hij Vitesse dus in de slotfase van deze wedstrijd op 1-0. Vorig seizoen won Vitesse hier in de arena met 2-0. Twee goals van Wilfried Boni. Vitesse won ook van Ajax vorig seizoen in de Gelredoom. En nu lijkt de Arnhemse ploeg dus weer te gaan winnen. Want de blessuretijd is ingegaan. Het staat 1-0 voor Vitesse. Vitesse dat in de eerste helft duidelijk de betere ploeg was. En ook in fases van de tweede helft eigenlijk de baas was hier in de arena. Ajax bijzonder slordig. Ajax kreeg dat wel. En Vitesse gaat er nu opnieuw vandoor in de counter. Het is Piazon. Piazon. Natuurlijk speelt de bal naar de vrijstaande. Ibarra. Ibarra dan weer terug naar Piazon. Wordt dit de 2-0. Nee. De poging van Piazon mist kracht en bovendien recht op Sillissen afgevuurd, die vervolgens de bal weer heel erg hoog wegtrapt richting de spitsen. Dat zijn er drie tegenwoordig bij Ajax, want Klaassen is ingevallen en ook Siktorson staat daar natuurlijk ook nog altijd. Bovendien is De Jong ook een uh, centrumspits geworden en zo ligt natuurlijk in deze slotfase alles open. Zijn de ruimtes op het veld heel groot en gaat uiteraard Vitesse nog één keer de laatste wissel toepassen. Het is Hutchinson, de de Engelsman, ook hij gehuurd natuurlijk van Chelsea. De Engelsman die in het veld gaat komen. Natuurlijk om wat tijd te rekken en Vajnovic... De middenvelder, goede partij gespeeld, toch wel zeker ook in de tweede helft. Die sloft nu in een heel rustig tempo richting de zijlijn. Waar Hutchinson dus klaar staat om in de blessuretijd van deze wedstrijd in het veld te gaan komen. Ajax, Ajax op achterstand. Ajax dat 0-0 speelde vorige week hier in de arena. In een hele, hele slechte wedstrijd tegen RKC. En nu dreigt de ploeg van Frank de Boer drie punten te morsen op eigen veld. De vrije trap is van Schöner. De bal gaat op de paal. Oh, oh, oh. Daar had Ajax toch bijna de 1-1 via de vrije trap van Lasse Schöne. Maar dat gebeurt niet. En dan gaat Vitesse nog een keer. Vitesse met de bal richting Kakuta. Verdedigd door Van Rijn. En terug naar Sillesse. Hoge bal opgevangen achterin. Door Vitesse. Maar dan ook weer slecht naar voren gespeeld. Dan komt Sillesse ver uit zijn goal. En kijk ik naar de klok. Hoeveel minuten zijn er nog te spelen? Ik denk hooguit anderhalf in deze blessuretijd. Er liggen spelers twee... Bij Vitesse nu zelfs op de grond. En Scheidsrechter Nijhuis zegt dat er een. Uh dat er verzorging moet gaan komen voor Piazon. Het lijkt mij wat theater. Nee, het is ook duidelijk dat Nijhuis nu zegt tegen Piazon, ga jij maar snel staan, want we willen door. We moeten nog een minuut, denk ik. De ingooi voor Vitesse bij de 1-0 stand. In blessuretijd hier in de Amsterdam Arena. Doelpunt van Valerica Zijsvili. De ingooi komt terecht bij een speler van Ajax. Dan gaat het terug naar Zillessen en zal er ongetwijfeld weer een lange bal naar voren gaan. Natuurlijk. Richting Ziektorson, richting Klaassen, richting De Jong. De speler die daar nu allemaal voorin staan op de rand van het strafschopgebied van uh, Vitesse. Vitesse dat uh, eigenlijk alleen nog maar verdedigt in deze laatste minuut. En Scheidrechter Nijhuis kijkt dus op zijn klokje. Gaat Ajax hier opnieuw verliezen? Neemt Vitesse de drie punten mee? En komt Vitesse misschien wel nog weer hoger op de ranglijst te staan na vanavond? Scheidrechter Nijhuis heeft het laatste fluitsignaal doen klinken hier in de arena. Er is gemor vanaf het... Uh vanaf de tribunes en Peter Bos is natuurlijk dol en dolplei... met deze drie punten voor zijn Vitesse. Vitesse wint verrassend in een hele matige wedstrijd van Ajax... met 1-0, een doelpunt heel laat gemaakt door Valery Kazajsvili. En met de andere twee wedstrijden is het rust. AZ-ADO, 1-0, doelpunt van Goudelje... en uh, Twente-NEC 2-0, doelpunten van Egan en Promes... Miss you, van de Rolling Stones. Vorig seizoen verloor PSV thuis van Pek Zwolle. Uh, en ja, Peck vocht toen nog tegen degradatie. Nu is het zelfs een van de koplopers. Dus het wordt vanavond heel spannend bij Bas Tichler. Ja, Ronald, goedenavond. Dat was de wedstrijd dat uh, Dan begon het, Pieters het, Toen begon het. Ja. Uh, ja, de wedstrijd dat Pieters uh, door die ruit sloeg, weet je nog? Ja, dat weet ik nog, ja. Toen hij met de rode kaart van het veld moest. En dat was uh, voor PSV inderdaad het begin van niet zo'n hele beste periode. Uh, de kaarten liggen inderdaad nu wel wat anders. Hoewel je er ook bij moet zeggen dat PSV natuurlijk eigen huis favoriet zal zijn tegen Zwolle. Tegelijkertijd uh, heeft PS, PSV de laatste weken in de competitie nou niet bijster goed gedaan. Zeker in de uitwedstrijden niet, dat is hier in Eindhoven bekend. En moet PSV het vanavond bovendien doen. Met een elftal waarin nogal wat uh, ja, weer andere namen staan. Titon staat er wel, dat is in ieder geval goed nieuws. Vorige week in Kerkrade met een hersenschudding van het veld in de beker niet gespeeld, maar nu weer wel. De paai is geschorst en speelt dus niet. Daar staat tegenover dat Luciano Narsing, die ook in de beker al speelde, wel weer fit is. Natuurlijk maanden uit de relatie geweest met een probleem aan zijn knie. Maar hij staat er weer. Uh, Toyvonen is ziek. En dan denken wij allemaal, ja, ja. Misschien heeft hij eindelijk een keer de tijd om dat contract een keer door te lezen als hij in bed ligt. Uh, maar die schijnt echt ziek te zijn. En dan betekent dat Maher van PSV? in de basis staat. Wat zeg jij? Ziek van PSV? Nou, dat flauwe grapje hadden wij ook al verzonnen, ja. Uh, nou ja... Maar her staat in ieder geval weer eens in de basis. En daarvan dachten wij, als hij nou misschien nog een leuk tweetje kan retweeten... dat hij weer in de basis staat Toy Toyfone ziek is... dan kunnen we het daar de afloop ook nog eens over hebben. Uh, en Brenet staat er weer in als rechtsback. Dus dat elftal ziet er toch wel links en rechts weer wat anders uit. En maar benieuwd of PSV dat natuurlijk vreselijke maat achter de rug heeft... met slechte resultaten, met belabberd voetbal bovendien. Er is slaagd om in deze wedstrijd tegen Zwolle dan maar weer wat van zich te laten zien. Uh, Zwolle, daar is ook het een en het ander... Um, nou ja, veranderd noodgedwongen omdat de doelmannen boer en Bejois beide niet beschikbaar zijn. En Terwielum er opnieuw in staat. Dick Borgman is dan de reservekeeper. Dat jongetje is 16. En die zit op de bank. Uh, en in dat elftal valt verderop dat Nijland ziek is. En dat daardoor Ryan Thomas, jongen uit Nieuw-Zeeland, ook pas 18 jaar in de basis staat. En dat Gravenbeek de vervanger is van Van Polen, Die heeft last van zijn buik. En nou ga ik even ademhalen. En dan denk ik, is, het echt zo, is er echt zoveel veranderd links en rechts? Nou ja, ja. Voorafgaand bij PSV tegen Peck Zwolle, wat dan op papier gewoon een topper zou moeten zijn. Ja. Nummer 4 tegen nummer 5, ja. Zo. This zijn no disco. It zijn no country club either. Sheryl Crow met All I Wanna Do. Wie wint de Tos bij jou, uh, Bas Tich? Nee, daar hey, hey, zijn we nu mee bezig. Spannend moment. Broers en schaars, de twee aanvoerders, die lopen nu weg met de scheidsrechter. ik heb echt geen idee wie de Tos gewonnen heeft. Ik hoop dat ik aan het eind vanavond wel de winnaar van de wedstrijd goed heb. Dat zou al een heleboel helpen tussen PSV en Zwolle. Nummers 4 en 5. Die dan maar moeten zien aan te klappen bij Vitesse, zoals het er nu uh, naar uitziet. Twee ploegen die natuurlijk de afgelopen week uh, zijn aangewezen geweest op hun derde doelman. In het bekertoernooi Bertrams bij de 1 en Terwielen die er dus nu nog steeds staat bij de ander. Zoals gezegd Titon is weer terug bij PSV De Pool. Het zit met die jongen ook niet mee. Want of hij botst met zijn eigen ploeggenoten is van de wereld. Of hij zoals afgelopen weekend komt ongelukkig in aanvaring met het doel in Kerkrade. Of hij botst eens een keer met Jonathan Reis die vervolgens alles afscheurt. Weet je dat nog? Ja. Toen was hij de keeper maar zeg maar aan de andere kant. De bal ligt ja, klaar. Het is een gevaarlijk bleef... stadion er. Ja, maar nou, vorige week was er kerk aan natuurlijk, ja, maar ja. oké, okay, vooruit. Wedstrijd in gang gezet, Zwolle heeft afgetrapt. En de bal ligt aan de voeten van Asciënte. En ik ben nou benieuwd of PSV met Locadia in de spits in plaats van Matas Ik weet eigenlijk niet of ik dat al gezegd had. In die brei van namen die al voorbij is gekomen. Dus kijken of PSV nou uh, wil besluiten om meteen vanaf het begin in de buurt te komen van dat uh, doel van Zwolle. Of dat het juiste kat wat uit de boom kijkt. Want dat PSV niet zo lekker in zijn vel zit, dat mag eigenlijk wel duidelijk zijn. De zit voor Zwolle nog altijd. Broersen geen stroombreedte in de weg gelegd als hij 10 meter voor de middenlijn de bal aan de linkerkant meegeeft aan Ascienten. Ascienten naar Klieg, die kijkt, en dat doet hij eigenlijk altijd. En die doet zelden iets verkeerds met een bal. Dit keer is de paas riskant. zijn Mak verlengt de bal naar de rechterkant van het veld waar Gravenbeek de rechtsbek nu wat stappen kan maken. Dat het halfwege de PSV-helft opkomt. Nou zijn we 46 seconden weg en nu pas heeft PSV de bal. Die dus door Zwolle op de helft van PSV was gebracht. Oei, Titon, wat wacht je lang! Met de bal die je kreeg weer terug te geven in dit geval aan Rekiek, die bij PSV weer terugkeert in het elftal. En Rekiek schiet de bal dan vervolgens via de rug van de tegenstander over de achterlijn. Dat betekent dat er een doeltrap gaat komen voor Titon. Het begint in ieder geval allemaal rustig in Eindhoven na een minuut. Fenten NEC, de tweede helft, Ronald van der Geer. Ja, NEC dominant in, uh, of vanaf het moment eigenlijk dat beide ploegen uh, op het veld staan. Maar dat kwam omdat uh, NEC de boel nogal ophield. Waarschijnlijk had Anton Jansen gezegd tegen je handbaks, je komt erin. Maar niet gezegd dat dat vandaag was. Dus die moest zich nog helemaal omkleden. En dan uh, stonden er dus 21 uh, nou, spelers te wachten. Maar uiteindelijk is de man uit Iran in het veld gekomen. Hij is er voor uh, Higden bij in de tweede helft. In de wedstrijd waarin uh, voor uh, Twente niet zo heel veel aan de hand is. 2-0 voorsprong, meer dan terecht. En veel kansen ook nog gehad, de tukkers. Egan en Promes hebben de doelpunten gemaakt. Kijken of het machientje blijft snorren in de tweede helft. Zoals ze dat ook deed in het eerste bedrijf. Emicilio heeft de bal, halverwege de helft van de NEC. Paas hem eens naar Promes aan de rechterkant. Dan weer eens terug naar Rosales. En die in het blauw, die van de NEC, lopen net als in de eerste helft weer van het kastje naar de muur. Hoewel, ze blijven nu wat dichter bij het kastje. Oftewel, heel dicht bij elkaar. Maar zijn dan toch het antwoord schuldig op de paas van Tadic op Castanjos. Maar de redding is nabij vanaf de kant. Want de vlag gaat omhoog voor Castanjos die zo eager is om te scoren... maar die al drie, vier mogelijkheden heeft gehad. Maar uiteindelijk er niet in slaagt om die bal langs Johnson te krijgen. Is Twente natuurlijk nog wel eens opgebroken. Dat gebrek aan schotkracht. Het is vandaag weer niet. Castanjos die heeft gescoord. Want Johnson houdt nou juist zijn inzetten eigenlijk allemaal uit de goal. Maar Bas Stichler, het begon langzaam. Maar, maar na 2,5 minuut zit hij er wel gewoon in. De eerste hoekslop van PSV wordt genomen door Schaars... en binnengekomen door Bruma... En zo is het wel heel snel raakt. De doelman van Zwolle ter wielen zit gewoon verkeerd. Want hij heeft wel ergens gedacht, ik moet eruit komen. En dat wil hij eigenlijk ook wel, maar hij zit volkomen mis. En dat geeft dan Bruma de gelegenheid om eigenlijk, laten we zeggen, 20, 25 centimeter verderop. De bal gewoon hard binnen te knikken. Ik heb altijd geleerd, als je als keeper komt, dan moet je zorgen dat je goed zit. En als je verkeerd ziet, dan ziet het er ogenblikkelijk stemmielig uit. En dat is ook nu het geval. Leon ter wielen zit mis. Dat geldt niet voor de man die scoort voor PSV... Dat is Jeffrey Bruma en uh, die maakt daarmee zijn eerste Eredivisie goal voor PSV. En zo staat het al heel vroeg in deze wedstrijd 1-0. En dat is dan nou net de opsteken die PSV goed kan gebruiken. Naar die moeizame week met 2 nederlagen lagen tegen Roda. Misschien moet je zeggen de moeizame maand. Wat een vormeloze 0-0 in Zagreb. Een moeizame overwinning thuis tegen RKC. Het was allemaal kommer en kwel. Maar dan komt PSV weer. Mark wordt net niet bereikt door Willems. Die in het strafgoedbied notabene van Zwolle opduikt. Nou hebben we Zwolle dit seizoen al een aantal wedstrijden zien spelen tegen laten we zeggen, grote tegenstanders. De eerste tegen Feyenoord thuis, die wonnen ze. In Amsterdam uit bij Ajax verloren ze, maar had iedereen toch een aflopend idee dat Zwolle wel een puntje verdiend had. En heeft Zwolle in die duels laten zien dat het niet zozeer onder de indruk was, niet zo snel onder de indruk was van omstandigheden en van tegenstanders. Maar of dat vanavond naar zo'n vroege achterstand ook zo blijft, dat valt dan nog maar te bezien. Heel vroeg in het duel, derde minuut, Bruma, 1-0 voor PSV. AZ is de tweede helft begonnen met een 1-0 voorsprong tegen Ado en die had kamp. Ja, en Ado nu in de aanval. Bijna Mike van Duinen die erdoor was, maar goede verdedigende actie. Van Nick Viergever levert wel een hoekschop op voor Ado Den Haag. 1-0 dus de voorsprong voor de Alkmaarders. Een uh, goede goal van Goeddelje op aangeven van Berens. En nu de hoekschop vanaf de rechterkant via Cabral voor Ado Den Haag. Want Ado moet gaan komen. Zal dat ook zeker willen in de tweede helft. Dan komt die hoekschop richting tweede paal. Maar uh, dan is die tweede paal wel een heel in verschoven. Want de bal gaat ver voorbij de tweede paal. Wordt wel opgevangen daar. En kan niet weer naar binnen worden gebracht? Nee. Het leek er even op dat Zuiverloon dat kon doen. Maar het bal wordt onderweg aangeraakt en levert weer een hoekschop op. Nu aan de andere kant waar Danny Holla, de aanvoerder... die eerder deze week nog een beetje ruzie kreeg met Coutinho op de training. En dat was extra pittig omdat beide heren samen in één auto zitten. En in ieder geval op weg naar de training. En het verhaal wil nog niet of ze ook vanaf de training weer terug zijn gegaan in één auto. Ik geloof het wel. Daar komt de hoekschop van Holla vanaf de rechterkant komt voor het doel... En met heel veel moeite Esteban met één handje die de bal wegtikt En dan kan Martens de bal oppakken. Maar ligt er iemand. En ik dacht dat het Buitens was geblesseerd in het uh, strafschopgebied. En die uh, houdt de handen bij het hoofd. En dus heeft scheidsrechter Kuipers meteen gefloten. En wordt er verzorging gevraagd voor Buitens. Het staat nog altijd, ook na vijf minuten in de tweede helft. 1-0 voor AZ. Ronald van der Geert, Twente NEC. 51 minuten gespeeld. Twente op een 2-0 voorsprong. Maar je zou kunnen zeggen dat Twente wat nonchalant is. Waardoor NEC, waar Anton Jans ongetwijfeld heeft gezegd... jongens, gaat het veld in en denkt dat het 0-0 is. Waar NEC zich nu al twee keer heeft gemeld in het strafstopgebied van Twente. En de derde keer aanstaande is, want een corner mag er genomen worden door Jantje... vanaf de linkerkant van het veld. En dan zijn alle koppers mee voorin. Hickner zit inmiddels natuurlijk in de kleedkamer. Maar Jan Baks beweegt zich daar in dat strafstopgebied en ook Breuer. En Van Eijden zijn mee voorin. Bieland is degene die zich rots in de branding mag noemen want hij kopt de bal uit de doelmond weg. En wordt opgevangen door Leijwa Kabessi. Rond de middenlijn wordt weer teruggebracht. Een paar mensen twijfelen daar wat van. Eide krijgt de bal op de borst. Wil hem bij Je handbaks brengen. Die heeft dan wat moeite om de bal onder controle te krijgen. En juist van dat moment van onnauwkeurigheid lijkt Twente te kunnen profiteren. Met een nadruk op lijkt. Want het is Castanjos die uitverdedigt. Maar dat het dan ook weer zo onnauwkeurig doet. Dat hij de bal zo in één keer over de zijlijn speelt. En NEC dus mag ingooien. Alfred Schreuder. Die eigenlijk continu met een glimlach. De eerste helft voor zijn dugout heeft gestaan. Nou ja, toont nu een toch wat zorgelijk gezicht. De NEC heeft langdurig de bal. Ook nu weer. Weliswaar via doelman Calle Johnson die hem speelt naar Breuer. Vlakbij de rechterpunt van het strafschopgebied. Koolwijk wordt bereikt. Koolwijk zoekt de combinatie met Rex. Maar Rex gaat voor eigen succes. Komt nu van Rex naar, rechts naar binnen. Maar geeft hem wel keurig bij Paulson Op de Twente helft inmiddels. Aan de rechterkant heeft Koolwijk zich weer gemeld. Aanvoerder. Balletje aan de voet komt weer van rechts wat naar binnen. Zoekt vervolgens een afspeelmogelijkheid. Het gaat allemaal wel in een superlaag tempo. Maar Comboy is wel gevonden. Comboy kan naar de linkerkant. Ja, dat is een goede keuze. Daar is Jantje. Jantje met een voorzet. Die is dan weer onnauwkeurig. Leidwaar Cabessi was er onder meer voorin. Dit is Bengtson die de bal uitverdedigt. Maar NEC, via Van Eijden, brengt de bal weer terug op Twentehelft. En hij komt ook uit bij Kolwijk. Paulson vervolgens met een aardige steekbal. Ja, Rex maakt de goal. Want Rex doet dat heel goed hoor. Die bal van... Uh... Balsom komt door de lucht bij Rex terecht, Marsman komt uit zijn goal en dan neemt Rex hem goed aan. En in één beweging is hij eigenlijk die doelman kwijt en schiet hij hem vanaf de rechterkant de goal in. Het leek er toch op dat NEC zeker dit jaar hier geen goal meer zou maken, maar dan zit hij er toch in. Seuren Rex, verrast Marsman, goede paas van Balsom. NEC is gewoon terug in de wedstrijd. Dat mag Twente zich recht aanrekenen. En dan Pex Volle. Hebben die al door dat het weer begonnen is, Bas, nou, dat duurt nog even geloof ik. Want die hebben toch wel een paar foutjes gemaakt links en rechts. Het is dus 1-0 voor PSV na acht minuten. Al na 2,5 minuten zat hij erin. Het hoofd van Bruma uit een hoekschop van Schaars. Na nou, een fout van de keeper. Die wel kwam maar de bal van gat weg te stompen. Dat hoorde als keeper wel te doen. Maar uh, Zwolle heeft uh, ja, misschien toch wat moeite met de omstandigheden. Ik vind de ploeg echt slordig. En ik heb ze toch een aantal keren gezien dit seizoen. En zo slordig zijn ze toch eigenlijk niet geweest. En niet alleen zijn ze slordig. Ze hebben ook een merkwaardige... Overtreding al achter de naam Benson. Die heel lomp Brunet ondersteboven schopt aan de zijlijn. Waar het volkomen onnodig is en tegen Geel opliep. Narsing is al een keer vanaf de rechterkant zes mensen voorbij gelopen. Alsof ze er niet stonden. Kortom als PSV een beetje gas geeft. Dan zou het maar zo een uh, vroege beslissing in de wedstrijd kunnen worden. Tenzij Zwolle wakker wordt. En dat zou nu kunnen aan de linkerkant van het veld. Balbezit voor Thomas. De jonge Nieuw-Zeelander die dus in de basis staat. Die wordt dan van de schokken gelopen door Brunet. Die zelf nog even denkt de scheidsrechter de fluit niet. Maar die vloot toch. Vink. En zo komt er een uh, Zwolse vrije schop, bal ter hoogte van de middenlijn. Waar dan uh, PSV zich maar eens terug laat zakken op de eigen helft. Daar is eigenlijk de verdediging nog niet getest, waar Rick Kiek dus weer terug is. Het is toch eigenlijk ook ongelofelijk dat ze in Eindhoven het gevoel hebben dat hij als een soort verlosser weer in het elftal staat. De jongen heeft een handjevol wedstrijden gespeeld, is 18. En om daar nou uh, zoveel aan op te hangen, dat is eigenlijk uh, onbegonnen werk lijkt me een talent, dat zeker. Maar niet iemand waarbij je het gevoel hebt dat het het ontbrekende scharniertje zou moeten zijn. Schaars aan de bal. Het gebeurt na ruim 9 minuten. PSV ligt boven. En uh, makkelijk ook. En staat op voorsprong bovendien. 1-0. AZ staat voor, maar het is nog niet overtuigend, Andy. Nee, maar ze hebben de boel wel goed in de klauw hoor. De, de wedstrijd in ieder geval. Nu is het Gouwenleeuw die opkomt stomen. 1-0 door Goudelje. Een eerste doel voor AZ. Mooie aanval van AZ. Wordt met moeite weggewerkt door Beugelsdijk. Maar weer opgevangen door Johansson. Die probeert de bal voor te geven. Lukt niet. En dan kan er gecounterd worden met Kramer. Maar Kramer heeft van die lange benen. Die moet snel spelen naar Cabral. Doet hij ook. Cabral aan de linkerkant. Kramer maakt een overtreding onderweg. Het spel gaat verder met Cabral. Met tegenover zich Gouwenleeuw. En uitstekend verdedigd. Die jongen die doet het goed bij AZ. na zijn overkomst van Herenveen Samen met Wouters centraal achterin. En dan kan AZ weer overnemen met Martens. Naar die goede actie van Gouweleeuw Martens. Op het middenveld speelt de bal eventjes naar Celso Ortiz. Dat is ook een jongen die echt onder advocaat is opgebloeid. En dan zitten we al tien minuten in de tweede helft. En heeft AZ het spel gewoon rustig in de klauw. En gaat op zoek naar de 2-0. Maar wel uitkijken voor de counters. En dan even nog meenemen. Want hier gaat uh, Goedmoesson weg aan de rechterkant. Goedmoesson met de voorzet. En bijna bij Johansson. Maar weer is het Beugelsdijk die kan verdedigen. 1-0. AZ leidt tegen Ader Den Haag. En nog even naar PSV. Bas 1-0 voor PSV. 10,5 minuten onderweg. Broers aan de bal. Die speelt bij Zwolle zoals u weet. Zwolle dat uh, wel balbezit heeft in de laatste minuten maar daar nog niet veel mee heeft kunnen doen. Ryan Thomas nu aan de rechterkant. Simpele 1-2. Kan doorlopen. Speelt de bal te ver van zich uit. Dan moet PSV ingrijpen. Doet het eigenlijk maar half. De bal komt tot onder voor de voeten van Hivat. En dan is Thomas opnieuw aan het speelbaar aan de rechterkant. Moet er een voorzet komen. Maar wie staat er eigenlijk voor het doel? Daar komt nu ook Saint Mak bij als Bensel daar eigenlijk een poosje alleen stond. Het duurt eigenlijk allemaal net te lang. En zo kan PSV de bal wegkoppen na 11 minuten werd er altijd de voorsprong voor de ploeg uit Eindhoven. Er werd ook nog gespeeld in de Eerste Divisie. Emmen-Sparta werd 0-1. De Graafschap Eindhoven 1-3. En Achilles 29-Volendam 0-2. Dordrecht gaat er een kop met 32 uit 15. Sparta heeft er 28, maar dan uit 14. En Eindhoven is derde 27 uit 15. Ajax-Vitesse is afgelopen. Het werd 0-1 in de arena. AZ-Ado is een minuut of 10-12 in de tweede helft. 1-0. Hetzelfde geldt voor Twente-NEC. Daar is de stand 2.